10 jaar na datto door R.D. Winkfield. De fatale aja sikker. Munkstad! Munkstad! We got you, meneer.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 Nou, al meer dan een uur bij de commissaris, Brigadier. Ja, meneer. Ach, uh, excuseert u mij even. Zou u er wat te bespreken hebben, denk ik? Ik zou het niet weten, meneer. Ach, uh, mag ik misschien even. Ja. U zit met uw elleboog op het blauwe dossier. Oh, nee, meneer Kwanne. Net terug van vakantie en daar duikt hij regelrecht de kamer van de in. Het is iets belangrijks, Brigadier. Let op mijn woorden. Au! <laughs> daar is hij dan met zijn gebruikelijke optiebare entree.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 En we die hier in hittegolf waren of niet, Green? Het was gewoon te heet om te werken. Het ziet er dan uit dat er nog geen verandering in die toestand is gekomen. Ah, schiet op, Green. Alsjeblieft, meneer. Kauw je toch niet op, hè, Henri? Had de oude nog wat te vertellen? Nou, toen wakker bepaald hij dat later. Oh. Deze kaart is waardeloos. En wat zoek je eigenlijk? Waardeloos, zeg ik je. Staat er helemaal niet op? Een dat Münchstedt heet. Daar ligt het. Hier, net even ten zuiden van Bristol. Oh, daar. Oh. Nou.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 De stapel is het verkeerd voor u, in de inspecteur. Mooi uitzicht hebt u hier. Ah, dank u wel. Goed geslapen. Als een os. Ja, het komt door de zuivere buitenlicht hier. Oh, daar is de inspecteur. Uh, Goeiemorgen, inspecteur. Ja, die vriendelijke praatjes maar voor u. Uh, ja, maar ik, maar ik weet echt niet hoe dat heeft kunnen gebeuren, meneer. Ik bied u nogmaals mijn excuses aan. Hoe wat heeft kunnen gebeuren? Dat vervloekte bed zakte midden in de nacht in elkaar. <laughs> Heb ik iets grappigs <laughs> gezegd?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 We dus zullen eens uitvissen of Menning misschien een aardig foutje heeft. Kom, laat laten we opstappen. Agent Hart komt pas op tien uur halen om ons naar het huisje te brengen waar die moorden werden gepleegd. Maar daarvoor wil ik nog even naar het kerkhof waar de slachtoffers zijn begraven. Ik kom eens dus kijken, inspecteur. Ik heb het gevonden. Ah oh, ja...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 Zo, dus daar zijn we dan. Naar u, heren. En voorzichtig, want de vloer is hier en daar niet te... Oh, ik had u nog moeten waarschuwen voor die balk, inspecteur. Ah, heel slim gedaan, hè? Ik had alleen nog voor die vloer. Let op die balk, hier. Dank u wel, meneer. Deze kant uit, heren. De keuken. Nogal primitief, hè? Ze kookt op dat oude fornuis.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 Kom, laten we teruggaan naar het hotel. Ik moet dat lijvige rapport nog doorkijken. Dat dus zie iets weer. Ik oh, iets dat een ander over dat het hoofd heeft gezien. Ook inspecteur, we hebben destijds nog bloedspatten gevonden. Overal op de trap. Afkomstig van het mest op dit dak. Inspecteur, wat is er? Geef me die lampen, zeggen. Hier, ja, aan de voet van de trap. Hier. Hier, ja, achter de voordeur. Lieve helemaal. Niets aanraken. Hm. Die plank die breken we eruit. Die sturen we naar het lab voor een analyse. Het is bloed, dat is duidelijk. En beslist niet van tien jaar geleden. Zo, dat was een prima stukje lamsvlees. Gelukkig maar. Die vis van mij was enigszins en raad. Ik wou achteraf dat ik de soep niet had overgeslagen. Ach, schuif die kaas en kijk eens eens in mijn richting. Mooi. Dat is hard.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 Nee, nee, nee, nee, die kan ik er niet bij hebben. Trouwens, die man moet wel doodtop zijn. In zijn dode eentje dit hotel drijven en al die kostelijke maaltjes voor ons uitdekken. Nee, ik ben er zeker van dat een van mijn extra sleutels dat zaakje wel opknapt. Gordijnen dicht. Ja, mooi.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 Ga eens kijken. Inderdaad. Help me eruit te tillen. Het, het, het is een koffer. Een blauwe koffer. Zet hem naast de kou. We kunnen het wel met z'n tweeën, Jauw drie Goed, meneer. Hij zit op slot, meneer. Wacht even. Ik heb hier toevallig een heel stel sleutels. Deze zou wel eens kunnen passen. Ah, de eerste keer met D-raken. E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 Ja, dan komt het wel op neer, meneer. Ach, elke kleine inlichting moet ik uit je persen. Hoe heet die inrichting? Het Restley Sanatorium. Het ligt even buiten Bristol. Hm. Blijf jij hier, Hart. Wij gaan terug naar het dorp. Dan bel jij het hoofdbureau op, Krien. Laat een paar mensen van de afdeling moordzaken en een patholoog anatoom meteen hier naartoe komen. Er is telefoon in de pastorie, meneer. Nee, we telefoneren vanuit het dorp. Of goed, nee? En Green, en daarna moet je in het dorp.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 Valerie, u bent gek. Uw verloofde vertelde mij dat Ridley week de waarheid ontdekte over haar broer. En dat ze hem daarom vermoord heeft. Jij stomme idioot. Ik waarschuw u, Madding. Ridley ontdekte de waarheid niet een week geleden. Ze dus heeft al toegegeven dat hij het ontdekte. Hij ontdekte het tien jaar geleden. Wat? Hij ontdekte tien jaar geleden. Nee, John. Ja, Valerie, Valerie, als u de waarheid wil, kan niet die krijgen. Uw gewaardeerde inspecteur Ridley ontdekte het al in het begin.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 10 jaar na dato door R.D. Wingfield. Vertaling, Aya Zicken. Rolverdeling in volgorde van opkomst. Stationsbeambte, Fleur Koen. Ridley, Jan Wechter. Henley, Bob Verstraeten. Green, Frans Coxroin. Settler, Willy Ruijs. Hart, Frans Valsen. Manning, Bert Dijkstra. Valerie, Marijke Bakker. Technische Realisatie: Tom Martier. Assistentie: Bram Hengeveld. Regie: Harry Brank.